Ook het schoolgebouw in Rotterdam bleek onveilige schevelplaten te hebben. Het team dat voor de EU een lijst bijhoudt met websites met netnieuws... bestaat uit maar tien vrijwilligers, dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De organisatie ligt onder vuur omdat onder meer geen stijl... de Post Online en de Gelderlander op de lijst terechtkwamen. Bronnen zeggen dat ze door hun afhankelijkheid van vrijwilligers... en hun lage budget hun werk niet goed kunnen doen. De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, heeft Turkije opgeroepen... de territoriale integriteit van Cyprus te respecteren... en de proefboringen naar gas niet meer te verstoren. Dit weekend hield Turkije met een oorlogsschip... een onderzoek aan de zuidkant van het eiland tegen. Het land wil niet dat de Griekse cypriotische regering... de hulpbronnen rond het eiland opeist. Cyprus bestaat uit twee delen, een Grieks deel en een Turks deel. Het Griekse deel is lid van de EU, het Turkse deel wordt alleen door Ankara erkend...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 Managementboek.nl slash Incompany. Een multivokale bril, 99 euro. Ik ga naar heilen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken Met Robert Neder en Renze Klamer. Ja, dan zijn we weer iets andere langs de lijnen en omstreken... dan u van ons gewend bent. Ja, we gaan dit komende uur uitgebreid hebben over de wind. De harde wind in Pyeongchang. Ja, die maakt het de skiers en de snowboarders bijzonder lastig. Door al dat nieuws uit Zuid-Korea zou je bijna vergeten... dat er in Rotterdam getennist wordt. Roger Federer is daar de superster. De superster in Ahoy. Maar eerst, het is zo'n vijf minuten over tien. We zetten voor u het belangrijkste sportnieuws van vandaag op de rij. De Rijelse ploeg heeft op de derde dag van de winterspelen in Pyeongchang opnieuw twee medailles veroverd. Irene Wust en Marit Leenstra veroverden goud en brons op de 1500 meter schaatsen. Voor Wust was het een medaille met historische waarde. Het is vandaag de dag af 12 jaar geleden dat ik, uh, ik Olympisch kampioen werd in Turijn. En dat, ja, dat, dat is gewoon, uh, ja... Het is gewoon heel bizar. Als je gewoon twaalf jaar lang, elke vier jaar, goud pakt, hè, dat is bizar. Lotte van Beek, de derde Nederlandse deelnemster, eindigde als vierde. Snowboardster Sheryl Maas had weinig geluk op de sloopstouw... en eindigde als 23ste. Het goud was voor de Amerikaanse titelverdediger Jamie Anderson. De fijnorders Bilal, Basisikoglu en Tarop Malassia... die zijn door de KNVB geschorst na de rode kaarten van gisteren tegen Vitesse. Uh, Basisikoglu moet twee duels toekrijden en mist daardoor de wedstrijden tegen Heracles en PSV... terwijl Malaysia alleen zondag tegen Heracles en niet bij zal zijn. Daarnaast zal trainer Giovanni van Bronckhorst... voorlopig geen beroep kunnen doen op Sam Larsson. De Zweedse aanvaller liep vorige week tegen Groningen een hamstringblessure op... en is vier tot zes weken uitgeschakeld. Michiel Kramer moet het wapen worden van Sparta... in de strijd tegen degradatie. De kasteelclub heeft de spits transfervrij aangetrokken. En FC Groningen heeft Lars Veldwijk voorlopig teruggezet... naar het tweede elftal. Volgens trainer Ernest Faber weigerde de spits gisteren... in te vallen tegen Ado Den Haag. Maar Veldwijk ontkent de beschuldigingen van zijn coach. Volgens hem was, het hele was, hij, was hij helemaal niet gevraagd <laughs> om in te vallen. Het geluid van tennissers in Rotterdam. Klaar met hun wedstrijd en daarna volgt het applaus. Ja, mooi. Het is een geen echte wedstrijd, maar een trainingspotje in Ahoy. Het publiek stond namelijk rijen dik om Roger Federer te zien trainen. Marcella Mesker, jij vocht het voor ons in Rotterdam. Wat maakt het allemaal los daar? Ja... Niet alleen daar, ik denk in heel Nederland. In, in de hele tenniswereld maakt hij van alles los. Want het wordt de week natuurlijk waarop hij ja, de nummer 1 ranking weer kan grijpen. En ja, ik moet zeggen, hij bereidt zich uiterst serieus voor. En hij heeft al twee dagen hier flink getraind. Gisteren met Timo de Bakker. Vandaag met de jonge Nederlandse speler Tim van Rijthoven. En uh, voor de avondsessie begon met Robin Hazen. En ook daar klonk het applaus toen er een oefensetje werd gespeeld. Ik geloof dat het 6-2 voor uh, Federer werd, maar <laughs> ieder punt werd uh, ja, van beide spelers met uh, applaus begroet. En Wie was de tegenstander eigenlijk dan? Ja, Robin Hazen. Oh, Robin Hazen, oh, sorry. Oh, sorry. Ja, ja, had ik niet gehoord. Ja, ja dus uh, ja, het, het, het is gekke werk. Het is, uh, is ongelooflijk. Het is kippenvel als hij ergens binnenkomt, uh, of hij nou traint, een wedstrijd speelt, waar dan ook. Mensen uh, kijken met open mond. Ook voor jou nog hè, Marcelle, want jij hebt toch alles al gezien hè, en <laughs> duizend keer in het tennis. Hè. Krijg ook jij daar weer kippenvel van? Nou, kippenvel, bewaar ik nog even voor dus dat moment dat hij misschien weer nummer één wordt. Of, of dat hij toernooi wint. Kijk, dat zijn, zijn de momenten. Maar waar ik dan bijvoorbeeld in zo'n trainingssetje naar kijk, van ja hoe traint hij nou eigenlijk? En dan, dan zie je dat hij zo is met zijn slagen. Um, alles aan het uitproberen. Uh, als hij bijvoorbeeld een slice speelt... even met zijn backhand is natuurlijk fantastisch... maar als hij dan die slice uh, speelt... dan zie, zie je hem echt uitproberen van hoe laag blijft die bal. Nou, de bal blijft in Rotterdam heel erg laag. Dus dat is dan een goede slag om uit te proberen. Als er een uh, service van Robin Hazen net uit is... dan speelt hij even achterloos een bal... Nou, die je hem nooit ziet spelen in een wedstrijd. Um, uh, hij speelt een dropshot... en dan niet zomaar een goede dropshot... maar eentje die dan weer terug springt over het net. Dus... <lacht> De speelsheid en het uitproberen en de ontspannenheid spatten vanaf. En dat vind ik dan wel weer heel erg mooi om dat te zien bij deze Roger Ja, goed, Hij uh, gaf ook een interview aan, uh, aan de NOS. Uh, vertelde wat het verschil is tussen zijn optreden nu en dat in 1999. Toen hij debuteerde als 17-jarige. Um, it's totally different now. Um, I'm still love for the game is there, you know, but in 99 I was trying to make the breakthrough. Uh, now this year I'm trying to become world number one. It's crazy how after all these years I'm, I'm still uh, fighting and playing for something so i uh, important, you know, in our game and world number one is one of the most important things out there. Um, 99 was different, you know, um, it was new. Um, I was just trying to, to see how How well I could play against some of the best players in the world back in the day. That was finally Koff here in '99 in the quarters. So it was a great learning experience. It taught me a lot about life, about winning, losing, everything. So I'm just I'm just happy I'm still in the game, you know, to be quite honest. Ja, in '99 was hij jong en onervaren, wachtend op zijn doorbraak. Uh, nu wilde hij, je zei het al dolgraag uh, de nummer 1 worden. Maar zelf verbaast het jou dat hij nog steeds zo graag wil? Ja, nou ja... Uh, uh. Het grappige is, uh, wat hij ook zei in de persconferentie. Hij zei, ja, afgelopen jaar november. En dat is nog niet zo lang geleden. Toen speelde hij de Tour Finals in Londen. Speelde hij iets minder. Was toch een beetje opvallend jaar. Uh, had in die periode uh, Nadal toen voorbij kunnen gaan. Als hij nog ergens een extra toernooitje had gespeeld. Maar hij dacht van, nee, ik ga mezelf niet forceren. Uh, ik, ik rust uit. Die nummer één positie, die ga ik gewoon nooit meer redden. Hij zei dat letterlijk in de persconferentie dat hij in die periode, oktober, november, dacht... nee, Nadal nu op één. Nee, ik sta te ver achter Dat gaat mij niet meer lukken. Maar hij zegt, na de Australian Open, dat ik weer heb gewonnen... Ja, is de situatie totaal anders. En dat had ik nooit uh, van zijn leven uh, kunnen bedenken in, in november. Maar nu is de situatie anders. En nu ja, uh, neem ik de kans om het uh, wel te bereiken. Ja, mooie gedreven vederen dus. Woensdag ziet het publiek hem in actie. Ik kan zeggen dat ik uh, gelukkig daar onderdeel van ben van dat Publiek ja. Woensdag. Uh, wie wordt zijn tegenstander? Uh, een Belg, 30-jarige Belg, Ruben uh, Bemmelmans. Qualifier, Dus wel een jongen die uh, twee wedstrijden in de benen heeft. 116 in de wereld. Op papier natuurlijk geen tegenstand. Maar toch altijd oppassen voor een uh, hele lange tennisser met een goede service. Het is een snelle indoorbaan. En zo'n eerste wedstrijdje is toch ook uh, voor Roger Federer even wennen. Maar op papier is dat natuurlijk uh, de ideale loting uh, Ruben uh, Bemelmans ja die uh, zelf van tevoren zei... Uh, ik hoop dat ik uh, tegen uh, Roger mag. Nou, dat vind ik op zich wel knap... als je kwalificeert en ze moeten loten. Want ja, je zou dat ook kunnen bedenken. Ik hoop dat ik uh, drie, de drie andere spelers tref. En iedereen, behalve Roger Federer. Maar hij wil graag spelen, dus ja, ja ik verwacht best wat van hem. Maar een, een uurtje, maar, anderhalf uurtje. <laughs> ja. het je, maar het zou je gebeuren dat hij hier wint? Nee, kan nee, niet. Nee, nee, nee, nee kan nou, dat niet. gaat niet gebeuren. Daar durf ik <laughs> al mijn geld op in te Dat is misschien wel overdreven. Nee. Ja, al je bitcoins willen. we <laughs> Gaan we daar weer over beginnen? Nee, maar dat, dat, is, dat is ondenkbaar, dat kan echt niet. Maar ik denk als hij een beetje partij zou geven, dat zou leuk zijn, toch, Marcella? Ja, ja, vooral voor jou natuurlijk. Want dan kan je hem ja. ook wat langer aan het werk zien dan bijvoorbeeld een uur en zes minuten. Uh, dus uh, nee, ik verwacht wel dat Bemomans in ieder geval een paar service games uh, het heel aardig uh, zal gaan doen. En uh, ja, twee close sets zou voor uh, denk ik beide mannen uh, ideaal zijn. De een gaat niet te, te erg af, en ja. voor Federer heeft hij dan toch een beetje tegen om zich in toernooi te spelen. Okay. Wie hebben er vanavond eigenlijk gespeeld? Nou ja, Vandaag hebben we uh, toch wel een paar grote namen gezien. Laat ik beginnen met uh, Alexander Zverev. Die was hier de, de showmatch om half acht. Nummer drie geplaatst. Uh, achter Federer en achter Dimitrov. Hij won in twee sets van uh, Goodold David Ferrer. Toch altijd een taaie, de Spanjaard. Natuurlijk in zijn nadagen, 35 jaar. Slaat veel ballen terug, haalt veel. Dus uh, hij moest wel aan de bak. Maar won het uiteindelijk twee sets. Ook hebben we Thomas Berdych eh, vandaag zien winnen van eh, de broer van Alexander Zverev, Mischa Zverev. Ook eh, de oud-titelverdediger eh, Thomas Berdik won dat in twee sets. En verder hebben we eh, de Spanjaard Lopez zien winnen van eh, Martin Klizan, Sloaak, die hier ook een aantal jaren geleden won. Verrassend. Goed, dankjewel uh, Marcella. Zometeen gaan we contact zoeken met uh, Spanje. Dat doen we met onze correspondent ter plekke Edwin Winkels. Hij heeft alles te maken met het debuut als coach op de bank bij Deportivo La Coruña van uh, uh, uh, Clarence Seedorf. Ze spelen momenteel tegen Real Betty's. Dat zo. Don't see what I see But every time she asks me Do I look okay? I say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 Just the way you are, van Bruno Mars. Ja, in Spanje is om 9 uur het duel tussen Deportivo, La Coruña en Real Betis begonnen. Een duel in de Spaanse competitie, nou en vraag je dan af, in La Liga. Maar het is de eerste wedstrijd van Clarence Seedorf als trainer van Deportivo. Contact nu met onze correspondent in Spanje, Edwin Winkels. Hoe verstaat het Edwin? Uh, slecht nieuws voor Clarence, in ieder oh. geval. Die nu heel druk aan de zijlijn staat in zijn eerste uh, wissels inbrengt, uh, net een uur gespeeld en het staat uh, 0-1 voor Bettys... dat zeven uh, minuten geleden gescoord heeft. Ja, nou, in zo'n situatie zeg je vaak van ja, uh, zo'n trainer kan natuurlijk ook niet... Uh, met een paar trainingen zo'n elftal anders laten voetballen... maar toch, ik kan me voorstellen dat hij uh, toch liever anders ziet. Uh, wat is je eerste indruk van, uh, van Deportivo? Zie je wel iets anders of niet? Nou ja, het is natuurlijk, net zoals het is ongelooflijk moeilijk. En Zedorf, wat hij wel heeft gedaan, is in één week. Hij werd, vorige week, maandagavond, werd hij gepresenteerd, heel laat. En in één week heeft hij van alles veranderd. Uh, in plaats van één, twee trainingen per dag. Vooral om de spelers natuurlijk beter te leren kennen. Met z'n allen samen lunchen in een hotel. Uh, er zat de hele dag die groep bij zich. En heeft toen zijn conclusies getrokken en gezegd van... nou, vandaag ga ik met dit elftal voetballen. En er zijn, er, er zijn wat jongens afgevallen die het hele seizoen eigenlijk al in de basis stonden. Uh, het is een iets offensievere ploeg, zeggen ze, in La Coruña. De kranten daar hebben het over een, een gedurfd elftal. Uh, dat uh, ja, Hollandse school, dus zelfs die woorden worden genoemd in La Coruña... Uh, een beetje op balbezit, maar dat is heel moeilijk voor een elftal natuurlijk... dat uh, de laatste zeven wedstrijden niet meer heeft gewonnen. Dat de, de laatste twee wedstrijden met 7-1 bij Real Madrid... en 5-0 bij Real Sociedad heeft verloren. En, en dat is wat Zedorf de hele week al heeft gezegd. Hij zegt, het gaat niet alleen om het voetbal, om de technische dingen, de tactiek. Het gaat er vooral om, om, om deze jongens... Uh, uh, mentaal een beetje op te, op te krikken, zodat ze vanavond uh, wat beter aan de start staan. En dat laten ze wel zien. Ze vechten er hard voor. Ja. Wat voor indruk maakte uh, Seedorf zelf? Uh, hoe, hoe zit of staat hij uh, langs de lijn? Uh, hij staat de hele avond al uh, langs de lijn. Uh, en. Verder heel rustig. Uh, er werden natuurlijk ook, ook de hele week door de plaatselijke media spelers geïnterviewd ge over hoe is dat nu. Hij is al de, de derde trainer van dit seizoen bij Deportivo. Uh, ze zeiden, na, je merkt wel dat er echt een, een leider staat. Iemand die, die, die wat heeft meegemaakt in het voetbal. En ze uh, en zeiden ze ook, ja, dat, dat is dat effect van, uh, er komt een nieuwe trainer... dus we willen allemaal extra ons best doen om uh, goed bij hem in de aarde te vallen... en natuurlijk een, een basisplaats af te dwingen. Dus uh, ja, ze zeggen van, zonder de vorige trainer af te vallen, Christobal... Uh, zijn ze wel blij met, uh, met de wisseling van de wacht. Ja. Wat staat Zeeldoven na deze wedstrijd te wachten? Oef, dat is nog een programma van 16 wedstrijden. Uh, de Wees, staat nu daar voor. gaan we ervan uit, hè, dat hij die, die afmaakt. Ja, nou, dat mag kan, je inmiddels kan, kan wel aanleggen. Kan no, Milan nog even herinneren? Ja. ja, nou, dat was ook een half seizoen. Tot nu toe heeft hij dat is zijn probleem natuurlijk. Hij heeft, pas, hij, is, hij, is, hij heeft pas twee keer een half seizoen bij, bij clubs getraind... bij AC Milan en bij Shenzhen in, in China... Uh, en dit is ook weer een, een, een half seizoen. Maar wat hij zei bij zijn presentatie... Zinedine Zidane begon bij Real Madrid met minder ervaring dan hij had... toen hij uh, nu bij Deportivo begon. Uh, maar hem wachten dus die, die 16 wedstrijden. Ze staan voor laatste... En uh, de rivalen hebben gisteren toch weer wat punten bijeengesprokkeld. Bij uh, de laatste drie in Spanje degraderen gelijk. Dus hij, uh, hij moet hard vechten om, om in ieder geval veel meer punten te halen... dan zijn voorgangers. Allebei de trainers haalden negen punten elk. Oh. En hij moet er iets meer halen om, om die club veilig te stellen. En dat is uh, een enorm moeilijke opdracht. En dat weet hij ook, uh, ook zelf wel. Oké, okay, dank. Maar Het... zei, zei Clarence, hij zegt hij hield van hete aardappels. En uh, die pakt hij graag beet. En dat heeft hij gedaan. Nou... Dat, dat weten we dan ook. Dankjewel Edwin Winkels vanuit Spanje. Robin van Persie was de grote aanwinst van Feyenoord tijdens de winterstop. Um, maar zijn inbreng bleek de afgelopen weken beperkt tot een paar korte invallen. Vandaag stond de invallen voor het eerst in de basis. Bij Jong Feyenoord, dat tegen Jong Herenveen speelde. Sinclair uh, Bischop, verslaggever van uh, uh, TV Rijnmond natuurlijk. Jij was erbij. Hoe lang heeft Van Persie gespeeld? Hij heeft uh, vanmiddag een uurtje gespeeld in, uh, in de Kuip. Speciaal voor hem hebben ze niet op Varkenoord, maar gewoon in het uh, stadion van Feyenoord gespeeld. Ja. Uitverkocht? <laughs> nee, nee, dat weet ik niet. Toch waren er <laughs> nog zo'n uh, mannetje of drie, vierhonderd op die wedstrijd uh, afgekomen. Ja, ze zou toch wel ver merkwaardig geweest zijn. Hè? Volle stadions gewend en nu op een maandagmiddag tegen uh, Heerenveen 2. Ja, maar goed, hij heeft, toch, uh, hij heeft toch meer minuten gemaakt. Wat voor indruk kreeg je van hem? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat uh, Feyenoord 2 eigenlijk net zo speelde als Feyenoord 1. Kortom, niet goed. Feyenoord 2 uh, verloor vanmiddag ook met 1-0 van Heerenveen. Terwijl toch in het eerste elftal van Feyenoord, of in het elftal van Feyenoord vandaag namen stonden als Tapia, uh, Boeetjes, Amrabat, Dix. Jongens die toch al heel veel minuten in het eerste elftal hebben gemaakt. Maar Feyenoord creëerde eigenlijk heel weinig. Uh, in de tweede helft iets naar rust. Eén echte kans voor Van Persie gezien. Die tikte de keeper van de Nierenveen goed uit de, de hoek. Ja, voor de rest is die heel weinig in stelling gebracht. Dus uh, ja, we hebben eigenlijk niet de pers, Van Persie gezien uh, die we kennen. En de Van Persie die vorige week dat mooie doelpunt maakte. De klasse zag je er nu, ze nu en dan wel afdruipen. Maar hij werd echt te weinig in stelling gebracht. Uh, ja. Dat mocht Feyenoord zich echt wel aanrekenen. Wat is eigenlijk uh, het, het plan hierachter dat hij op zijn leeftijd met Jong Feyenoord ermee uh, speelt? Nou, hij had vorige week ook al een keer met Jong Feyenoord mee kunnen doen. Toen we in een uitwedstrijd. Nou, nogmaals, uh, nu had Feyenoord dan de mogelijkheid om het ook in het stadion te laten spelen. Want het is wel ja, een hard gelach als je op een bijveldje in Ereveen daar Van Persie de minuten geeft. Um, ja, Van Bronckers gaf het vorige week al aan. Hè. Het lijkt wel of hij uh, uh, nu pas in de voorbereiding van het seizoen bezig is. Hij is in week drie nu. Nou goed, gisteren heeft hij ook nog tien minuten met het eerste meegemaakt. Dus gekscherend zou je kunnen zeggen dat hij eigenlijk... Dit weekend nu zo'n 70 minuten in de benen heeft. Ja, langzamerhand. Uh, zeker nu de competitie eigenlijk een beetje uitgespeeld is, is het belangrijk dat hij natuurlijk dadelijk wel er uh, uh, moet staan. Als Feyenoord later in deze maand nog voor het bekertoernooi tegen Willem 2 aantreedt. Dus ja. En, en dan steden ook gemaakt, nog een beetje, zeker... toch? Dat, dat, dat, dat, ja. dat moet daar gebeuren. Het moet absoluut gebeuren. In de, in, in de thuiswedstrijd, halve finale tegen Willem 2. En zeker met uh, de blessures en de schorsingen die Feyenoord heeft... maar met name blessures, ja, zou het wel eens kunnen zijn... dat dat, dat van Persie dan in die wedstrijd wel heel uh, belangrijk moet worden gemaakt. Want zeker aanvallend, hè, met de schorsing van Bilal... die er overigens wel, omdat Feyenoord gelijk de schorsing heeft geaccepteerd... tegen Willem II in ieder geval weer bij is. Maar vandaag is ook bekend geworden dat Larsson langdurig uit de regulatie is. Vier tot zes weken. Dus ja, dan, um, dan is de spoeling toch een beetje dum voorin... En uh, ja, met Van Persie is er nu een plan, steeds meer minuten. Dus daar de verwachting mag er misschien wel zijn... dat hij, uh, misschien komend weekend nog niet... maar die week daarna tegen PSV... dat hij dan misschien al meer dan de helft kan spelen. Um, uh, afgelopen weekende um, heeft Hugo Borst... Uh, tenminste, dat was vorige week eigenlijk al... heeft hij gezegd dat, dat er toch wel een lichte druk... nu op de schouders van, uh, van Bronkhorst uh, dreigt te komen... Ja. Um, ervaar je dat nu ook zo? En zeker na het duel van gisteren... dat dat wellicht erger is geworden? Ja, absoluut. Je, je hoeft maar op de Feyenoord voorraad te kijken. En dan merk je dat het krediet wat Van Bronkhorst had... bij het Feyenoord-publiek, dat dat de laatste weken... Misschien zelfs maanden, maar met name de laatste weken na de winterstop waarin Feyenoord echt dramatisch presteert. Ja, dat het heel erg afneemt. En ik weet wel dat intern bij Feyenoord nog wel rustig, men rustig is. Maar goed, Jan de Jong zit er nog niet al te lang. Uh, Van Geel, ja, die heeft toch een beetje zijn lot verbonden aan Van Bronckhorst. Dus ja, dat het daar nog rustig is, is logisch. En, oh. en, en, en nogmaals, Feyenoord speelt nog in het bekentoernooi. Had Feyenoord echt uitgeschakeld geweest in het bekentoernooi. Dan had het echt nu als een nachtkaars naar de windstop uitgegaan. Dan denk ik dat de druk nog meer op Van Bronckhorst was neergekomen. Ja, ja. Dat de pijlen zich dan echt op de trainer hadden neergestreken. Ja. Maar goed, daarom wordt die halve finale beker echt wel belangrijk. Fijn dat ze echt een prijs moeten pakken. En zelfs dan wordt er na afloop geëvalueerd van waar kan het, mis, is het misgegaan? Want ja, momenteel staat Feyenoord op zo'n straatlengte achter op, uh, op PSV. Het spel houdt niet over en er wordt gewoon te veel verloren. Kijk, uh, uh, met alle respect voor verliezen van ajax kan, Maar verliezen tegen VVV, uh, gisteren ook weer de manier waarop. Tegen NAC thuis verloren, ja, dat ja, hadden we maar... toch alleen in, in Rotterdam. Ja. Oké, okay, dankjewel uh, weer voor nu. Houd in de gaten. als dat van uh, TV Dag. Gaan we naar Pyeongchang In de vrouwenfinale van de halfpipe... kan zomaar een Koreaans succes te vieren zijn. Oké, okay, de Koreaanse vlag wordt er niet gehezen. Het volkslied zal ook niet klinken. Maar rekenen we op dat de Koreanen trots zijn... als Chloe Kim het goud zal pakken. Ondenkbaar is dat niet. Kim, een Amerikaanse tiener met ouders die uit Korea zijn geëmigreerd... geldt als topfavoriet voor de titel. Een reportage van Edwin Cornelissen. Okay. Okay. Okay. Zuid-Korea bepaalt geen halfpijpland, heeft een favoriet om aan te moedigen tijdens deze Olympische wedstrijd. Yeah. Yeah. Oh, Chloe Kim is beste. Nou vooruit een halve favoriet dan. Chloe Kim. 17 jaar jong. Korea's parents, uh, America, America. Vertegenwoordigt Amerika, is er ook geboren. Maar haar ouders zijn in 1998 geëmigreerd uit Korea. Ze is. Uh, in Korea, ze Ze gold lang als belofte, maar inmiddels mogen we op 17-jarige leeftijd zeggen dat Chloe Kim gearriveerd is. We gaan maar ik weet niet hoe ride snowboards rijden. was 4 jaar oud. Haar eerste schreden op het snowboard zetten ze op 4 jaar leeftijd. Ging ze het samen leren met haar vader en die kocht haar boord voor 25 dollar op ebay. De kleine Chloe bleek zo getalenteerd dat vader al snel zijn baan opzegde. In Korea snapten de familieleden er niks van. Het leverde zelfs wat onenigheid op in de familie. Maar later begrepen ze het wel. Back so to bat, cray. We have never seen that in the X Games pipe. If I had a message to give my dad, it would probably be thank you, thank you, thank you. On the women's side, Chloe Kim. Hi, how are you? Giving up his job and like being away from my mom and being away from home for that much just because of me, it's a lot. And you know, I thank him for it. It's going to be really hard for the judges not to put Chloe Kim in that gold medal position. The method was solved. They won four the X Games. Zeg maar de commerciële equivalent van de Olympische Spelen. En over die Spelen gesproken, ze had zich eigenlijk geplaatst voor Sochi in 2014, maar ze was pas 13 en mocht volgens de regels niet meedoen. She was te young, ja. Yeah. That would have been awesome too, you know. She would have been one of the, probably the youngest uh, Olympic uh, maybe gold medalist, you know. Nu is ze in de wereld van de halfpijp een grootheid. She had waited for years, refined her skills and show her skills in her home. Ja, home country. Yeah. Yeah, home country. Home country. Yeah, yeah, yeah. En dat uitgerekend in Korea. Op de tribunes zitten Amerikanen die zelf ook een Koreaanse achtergrond hebben. Especially to see Chloe Kim represent for America and being Korean as well. I, I too was born in uh, America as well, so I can relate. En die kunnen zich dus een beetje verplaatsen in Chloe Kim. Hoe het voor haar is om uitgerekend hier in actie te komen. I think it's her first time in Korea. I don't think, uh, since she's an American, I don't think she really has immersed herself in the culture so i'm pretty sure she's pretty excited as well competing at my first olympics um, in a country where my parents came from is uh it's pretty insane so our first chance to take a look at Chloe Kim the future of women's -time riding time x game medals We Chloe Kim in actie in de kwalificatie van de halfpipe oh, wat opvalt is hoe hoog ze springt hoe makkelijk ze op het boord staat en hoe ver ze in de score uitsteekt boven de rest. Oh, uh, I think she blows the competition away. And, and the ladies like and deze mannen hebben ook verstand van de sport. I think, I think I think she could actually compete with some of the men. <laughs> Personally, I think she can. Ja, zeggen deze mannen. Je moet haar een beetje in de categorie van Sean White plaatsen. Ja, yeah, just like Sean White was when he was a teenager. I feel like she's the same for women snowboarding. En dan zien we haar langs de piste lopen. Chloe! Love you, Chloe. High fives uitdelen aan de mensen die langs het hek staan. Zo af en toe een zien. Ze is, als je het wat groots uitdrukt, de toekomst van deze sport. Maar als je inmiddels die status hebt bereikt, betekent het wel dat er veel druk op je komt te staan, natuurlijk. You know, I just want to do the best run I can and um, just be happy with my riding and I think that's my main goal here. But I'm feeling nothing but excitement, so it should be a fun ride. She boards for the U.S. team. Hopefully one day she'll board for the Korea team. One, 하나, 둘, 셋. 크로이키 화이팅하자. 하나, 둘, 셋. 화이팅! NPO Radio 1. Basiaanachtig gaan we zien met het NL Westjournaal van half elf. Minister Zelstra heeft de uitspraken van president Poetin verkeerd geïnterpreteerd. Dat zegt voormalig Shell-topman Jeroen van der Vier... die de bron was van het verhaal van de minister. Zelstra bleek vandaag meerdere keren gelogen te hebben... over een bijeenkomst in een buitenhuis van Poetin. Hij zei daar samen met Van der Veer aanwezig geweest te zijn. En Poetin zou er dreigende taal uitgeslagen hebben. Maar Zelstra was er niet bij, bleek uit onderzoek van de Volkskrant. En volgens Van der Veer, die er wel was en Zelstra erover vertelde... bedoelde Poetin het niet dreigend.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 Langs de lijn en omstreken. Ja, terwijl ik nog even zeg dat uh, Kleine Seedorf nog steeds met 1-0 uh, achter staat in zijn partij waar we het net over hadden Deportivo La Coruña tegen uh, Sevilla uh, Gaan wij terug naar uh, de Olympische Spelen, want er was veel te doen vandaag wat betreft het weer ook. Nou, zegt het wel We beginnen straks aan de vierde dag van die Spelen en nog altijd is er geen enkel onderdeel afgewerkt bij het alpine skiën. Zowel bij de afdaling bij de mannen als de reuzenslalom slalom bij de vrouwen werden afgelast, de wedstrijden werden dus afgelast vanwege die harde wind De komende nacht staat de combinatie bij de mannen op het programma, maar het is twijfelachtig of die doorgaat. De organisatie verwacht dat er waarschijnlijk pas donderdag kan worden geskiet. We gaan erover praten met Maarten Meijers, een Nederlandse professionele alpinist. Goedenavond, Maarten. Goedenavond. Wat vind jij van die afgelastingen? Sorry? Wat vind jij van die afgelastingen? Uh, ja, zonde natuurlijk. Uh, bedoel, het blijft natuurlijk een uh, buitensport, dus je bent altijd afhankelijk uh, van het weer. En uh, soms is er harde sneeuwval of is het uh, mistig. Ja, dit keer uh, gooit de windroute uh, in het eten. Ja. Vind je het wel terecht dat ze worden afgelast? Dat, vind je dat de afweging op een goede manier worden gemaakt? Ja, absoluut. Uh, weet je, dan gewoon, uh, die, die skiers gaan natuurlijk gewoon in de afdaling met uh, ruim 130 km per uur naar beneden. En dan moet je ten eerste veilige omstandigheden hebben. En uh, ja die bijna orkaankrachtige wind uh, maakt het dan uh, soms uh, gevaarlijk. En daarnaast moet het natuurlijk uh, het gaat wel om een gouden medaille bij de Olympische Spelen, wat maar één keer in de vier jaar uh, op het programma staat. Dus ja, dan moeten het zeker verre omstandigheden zijn uh, ja. voor alle deelnemers. Wat maakt het gevaarlijk? En, uh, kun, kun je het concreet de maken? De als, als jij de berg af gaat en het waait te hard, wat dan krijg je er gewoon allemaal sneeuw in? Je gezicht, uh, ja, er of? zijn eigenlijk twee grote gevaren. Is uh, puur het zicht wat uh, minder goed wordt. En dan vooral het bodemzicht. Als er echt uh, ja, grote windslagen met wat sneeuw over de bodem schieten. Dan uh, ja, zie je die bodem eigenlijk minder goed. En dat maakt het vooral uh, gevaarlijk bij de sprongen die in de afdaling soms 40, 50, soms wel 60 meter lang zijn in sommige parcours. En dat met meer dan 100 km per uur. Ja, en als je dan op zo'n sprong, door de, ja, dan, als je daar de afsprong niet goed, uh, niet goed ziet... Ja, dan kan je gewoon uit balans raken voordat de sprong begint. En dat kan erg gevaarlijk zijn. Ja, dus de, de, iets waar we zo meteen later ook nog even op in zullen gaan hoor. Dat uh, bij, bij, bij, bij het snowboarden met die wind, waar zoveel onderuit gingen. Um, dat begrijp je dan, neem ik aan wel. Of, of je begrijpt het juist niet dat het doorging. Ik bedoel, je snapt de val ja, nee, maar, maar je begrijpt niet dat het doorgaat, kan ik me iets meer voorstellen. Die sloopstaal uh, ja. inderdaad. Um, uh, ja, je ziet gewoon dat daar de, de wind heel erg invloed heeft ook op de snelheid. En daardoor uh, zag je dat de deelnemers soms te kort of te lang kwamen, om het zomaar te zeggen. Dus dat ze uh, ja, de landing niet haalden of uh, eroverheen schoten. Ja, en dat uh, maakt het uh, heel erg moeilijk voor de deelnemers. En ja, het is natuurlijk logisch dat de ene deelnemer uh, meer last van wind heeft dan de andere. Want die wind is niet altijd constant. En, uh, ja, dan begrijp je eigenlijk niet inderdaad waarom het doorging. Maar goed, de organisatie had volgens mij zoiets gezegd: van... als we het niet vandaag doen, dan uh, moeten we het helemaal aflassen. En wordt er geen gouden medaille uitgereikt. Ja, en dan zeggen alle sporters natuurlijk toch ineens: dat doen we doen het maar gewoon. Ook ja. al is het misschien niet helemaal fair. Ja, dat win ik daardoor wel. Weet je? Ja, daar komen we straks op terug. Maar in jouw discipline, hè, de, de, ja. bij, bij, bij het skiën, is het dan uniek dat zo'n wedstrijd wordt, wordt uitgesteld of afgelast? Of komt dat eigenlijk best wel vaak voor? Nee, dat komt uh, wel vaker voor. Hopelijk natuurlijk uh, niet vaak uh, niet zo vaak. Maar bijvoorbeeld uh, dit seizoen in oktober, eind oktober, de eerste wereldbekerwedstrijd in uh, Zulden. Dat was de reuzenslalom. Die werd ook afgelast vanwege de wind. En uh, ja, dat gebeurt wel eens vaker als de sneeuw uh, niet goed is of uh, te mistig is, dat soort dingen. Dus uh, ja, dat krijgen we wel eens vaker voor je kiezen. Ja, stel dat er uh, straks een wonder gebeurt en dat die wind gewoon even stilvalt... en dus wel ook vannacht die combinatie kan worden geschiet uh, Neem ons eens even mee in die, in die wereld. Wie zijn de grote kanshebbers? Um, ja, de kanshebbers, uh, dat zijn ongeveer uh, pakken bij tien uh, verschillende skiers. Oeh. En uh, bij die combinatie gaat het dan uh, vooral om... Uh, welke slalomskiers uh, zetten een relatief goede afdaling neer... of welke afdalers zetten een relatief goede slalom neer. Want één run afdaling en één run slalom worden bij elkaar opgeteld. Maar het is eigenlijk uh, bijna niet zo... dat een slalomskier ook de afdaling zou kunnen winnen of andersom. En dat heeft vooral te maken met uh, ja, de verschillende lichaamsbouw... en trainingen die bij de verschillende disciplines horen. Leg uh, er even uit voor de link om, wat het verschil is. Ja, naar nou de afdaling. Hè, dus uh, heel erg lange bochten. Afstand tussen de poorten is uh, soms als 60, 70 meter. Uh, langer parcours in lengte. En daardoor gewoon een, een veel hogere snelheid. Skis zijn uh, 2 meter 13 lang. Uh, en daardoor snelheden, snelheden ruim boven de 100 km per uur. Soms wel 140, 150 km per uur met grote sprongen. Uh, dan de slalom, complete tegenovergestelde skis, 1,65 lang, korte bochten, je moet heel snel kunnen bewegen, afstand tussen de poorten zo'n 9 à 10 meter. Ja, en daar kan je je voorstellen dat, uh, he, Marcel, hier is bijvoorbeeld een groot uh, voorbeeld op de slalom, uh, een eerder, wat kleiner ventje, wat uh, 75, 80 kilo is en heel snel kan bewegen... Tegenover een axel, een zwindal, een enorme beer, eh, 95 tot 100 kilo. Ja, die gaat gewoon met 140 natuurlijk een stuk harder van de bergen af... dan zo'n klein en Ja, Dus het dus is eigenlijk damage control bij de afdaling voor de slalommers... en bij de slalom voor de afdalers. Uh, ja, ja, zo meer mogelijk af... verliezen, daar komt het eigenlijk op neer. Is er dan ook nog uh, een wedstrijd in een wedstrijd... dat je zegt dat de slalommers het leuk vinden... om een afdaler achter zich te hebben in, in de tijd en andersom? Ja, op zich wel. Eigenlijk uh, is het eigenlijk bijna wel vanzelfsprekend... dat de afdalers het moeten af laten weten in de slalom. Uh, maar ja, wat eigenlijk het allerbelangrijkste is... Uh, de eerste run is de afdaling. Dus het belangrijkste is dat de slalomskiers... zich daar in de top 30 weten te nestelen. Want die wordt in de tweede run uh, in omgekeerde volgorde afgewerkt. Dus daar heb je anders een redelijk voordeel van die... Pisteomstandigheden, de, de sneeuwomstandigheden. En als je buiten de top 30 raakt als slalomskier. dan heb je het toch wel heel, heel moeilijk. Oh. En, dus daar gaat het om tijdens de afdaling. En inderdaad, de damage control tijdens de slalom voor de downhill specialisten. Ja, hey, Maarten, jij bent nu in Oostenrijk. dus niet in, niet in Pyeongchang. Dus bij die absolute top zit je nu niet. Waar ben je wel voor aan het trainen momenteel? Uh, inderdaad, in Oostenrijk aan het trainen. Uh, op de Reiteralm. En uh, volgende week hebben wij uh, Europa Cup uh, wedstrijden. En uh, ja, inderdaad, uh, niet in Pyongyang. Natuurlijk erg uh, jammer, ik had daar graag uh, aan start willen staan. Uh, maar er zijn relatief strenge eisen vanuit het NS Eén keer top 8 of uh, twee keer top 16 bij een World Cup of uh, wereldkampioenschappen. Uh, want dan heb je kans op een medaille en daar gaan we voor. Uh, ja, nou heb ik in het verleden bijvoorbeeld uh, laten zien uh, dat ik wel bij die top 30 uh, kan horen. Uh, bijvoorbeeld bij de combinatie in uh, slapning bij het WK in 2013... kort voor Sochi werd ik uh, twintigste. Uh, maar dat was niet genoeg voor het NSNF om mij uh, naar het Spelen te sturen. Heb je eigenlijk een wekker die afgaat als het doorgaat... en niet afgaat als het niet doorgaat? <tie> dat zou inderdaad wel uh, handig zijn, maar... Uh, ja, ik sta morgenochtend zelf weer uh, vrij vroeg op de piste. Dus uh, ik kijk het morgenmiddag uh, gewoon terug op, uh, via internet. En uh, ja, die nachtrust is voor mij dan uh, nu even toch belangrijker. Ja, want hoe laat begint het precies, weet je dat? Nee. Uh, nou, het is volgens mij uh, iets van uh, drie uur uh, vannacht. Maar hmm. het zou kunnen dat het uh, wordt uitgesteld inderdaad uh, vanwege de wind dus, waar we het al over hadden. Ja. En uh. dat kunnen ze doen tot uh, zes uur ochtends Europese tijd. Uh, dat is eigenlijk het slot waarin ze uh, tijd hebben om uh, de achteraan te starten. Want uh, eigenlijk de vooruitzichten zijn dat uh, de wind ook iets afneemt gedurende de dag. Ja, en logisch. dat zou betekenen dat om 10 uur Europese tijd, s ochtends, de slalom, de tweede run uh, zou plaatsvinden. Ja. Goed, um, uh, dankjewel uh, voor je mooie woorden en uh, je interessante woorden ook. En heel veel succes met je, met je skicarrière. Maarten Meiners vanuit de ja? Oostenrijk. Dankjewel nogmaals. Okay. Ook de snowboarders hebben veel last van de winst. Zo ging Sheryl Maas twee keer tegen de vlakte tijdens de finale van de sloopstijl. Uiteindelijk eindigde ze als 23ste. En daarna zocht Edwin Cornelissen haar op. Nou, laten we maar met de deur in huis vallen. Had deze race überhaupt mogen doorgaan onder deze omstandigheden? Het mag altijd doorgaan, maar je krijgt er geen mooie wedstrijd van. Het is, uh, het is gewoon zonde wat er nu gedaan is. Dat ze toch gestart zijn, terwijl de meeste rijders dit niet hadden willen doen...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 Ik denk van ja, als ze het nu gaan, gaan runnen, dan uh, krijg je geen mooie wedstrijd. En dat, ik, dat is ook zo. Ik heb zoveel dames zien vallen en dat is gewoon zonde. Ja, en dan vraag je je af natuurlijk waarom zo'n wedstrijd dan toch doorgaat. Uh, Stefan De Witt die, uh, kan ons wat helpen bij het antwoord op die vraag. Hij is internationaal jurylid bij het snowboarden. Onder andere bij de speler van uh, Sochi. Goedenavond. Goedenavond. Wie neemt nou uh, uh, zo'n beslissing? Uiteindelijk wordt dat gedaan door de, door de wedstrijdsjury. Dat is een, uh, een team van vier mensen. Eén daarvan is een, uh, een beetje vergelijkbaar met de scheidsrechter, technical delegate. De andere is de, de race director. Dan hebben we nog de uh, voor in dit geval de, de, de sloopstijl is dat de de head judge, dus de, degene die de, de het hoofd van degene die de, die de punten geeft, de jurering doet. En die nemen in dit geval de besluiten in combinatie met als laatste de verantwoordelijke voor het, uh, vanuit het organisatorisch com comité, dat is de, de, de wedstrijdleider. Ja. Uh, had u de wedstrijd door laten gaan? Uh, het is een moeilijke kwestie. Ik denk dat uh, um, ik heb natuurlijk iets met vergelijkbare omstandigheden gehad in, uh, in bij de, de kwalificatie voor de snowboardcross die ik ook door de weersomstandigheden heb moeten afgelasten. Um, vervolgens ontstaan er dan natuurlijk uh, best wel wat uitdagingen. Was dat, ook, dat, was dat vanwege de wind? Nee, toch? Dat was, toch, uh, dat was de mist. En dat was ja, de, de mist, ja. Ja. ja. Het is een moeilijke beslissing. Alleen ja, kijk, uiteindelijk worden de beslissingen voornamelijk genomen ten, uh, ten behoeve van de sporters, veiligheid. Uh, en wat Maarten Meijnen eerder ook al had aangegeven, moet wel een faire wedstrijd. Zijn. En ik denk, ik heb uiteindelijk alle uh, uh, de complete wedstrijd heb ik twee keer teruggekeken. Ik denk dat er echt wel uh, de goede beslissing is genomen. Uh, we hebben we nu al een soortje over vanmiddag? Nee, over vanmiddag. Over vanmiddag. Het is een goede beslissing om het door te laten gaan. Maar u heeft toch ook gezien hoeveel, hoeveel mensen er zijn gevallen? Het was gewoon levensgevaarlijk. Sporters zelf die met een duim naar beneden... Bij de, hè, vol in beeld zeggen... Ja, dit, dit gaat helemaal nergens over. Dit had niet mogen gebeuren. Op basis waarvan zegt u dan dat het, dat het wel goed was... om het door te laten gaan? Nou ja, kijk, goed is in dit geval natuurlijk ook een beetje subjectief. Het is, uh, we hebben het ook gezien. Negen van de 52 runs uh, uh, zijn zonder valpartijen geëindigd. Um, wow. Dat is ernstig teleurstellend. Dat is geen promotie voor de sport. Uh, dat kunnen we in ieder geval wel stellen. Uh, maar we kunnen ook stellen, het was niet onveilig... Uiteindelijk wordt de keuze door de, door de sporters dan ook genomen... of hij uh, het gevoel heeft dat een, hij uh, een, een goede sprong kan maken. Kijk, op het bovenste gedeelte bij de rails is, een, is niets aan de hand. Het gaat echt om die drie sprongen. Uh, het was behoorlijk uh, dwarrelwinden. Bij de ene sprong kwam de wind van boven... bij de volgende kwam die weer van beneden. Dus uh, erg lastig in te schatten. Ja. Ja, dat snap ik. Maar is bijvoorbeeld een, uh, een overweging uh, dat het te spelen zijn. dat er televisiebelangen zijn. dat er commerciële belangen zijn. De, kan dat kan een rol gespeeld hebben op de achtergrond? Of misschien ja, op de voorgrond dat, dat, zelfs? Dat speelt zeker een rol. Dat is, het, uh, uh, ik, dat is een beetje waar ik aan refereerde. voor wat betreft Sochi. Dat is een. Uh, er zijn, uh, dat uh, team van uh, juryleden, wedstrijdjury dat is op zich niet zo heel erg groot... Uh, voor zowel het ski-freestyle als het snowboard onderdelen. Ze draaien dit, deze keer in uh, 19 dagen 24 uh, medal-events. Uh, dat schema zit overvol. Dat betekent dat er uh, hele zware afwegingen gemaakt moeten worden... wil er iets uh, gecanceld worden, want dat heeft... Waarschijnlijk directe consequenties voor uh, dat er uh, geen uh, zeg maar uh, leftover dagen zijn waarop het uh, event Mogen nog kan plaatsvinden. Ja, ja, dus dan was het zoals we eerder vanavond al uh, hoorden: is het dan ja of, of een kans op een medaille of gewoon de hele wedstrijd geskipt? En ja, daar zat natuurlijk ook uh, geen deelnemer op te wachten. Dank maar... even voor dit kijkje. Achter de schermen in hoe zo'n beslissing genomen wordt om dus zo'n wedstrijd wel of niet door te laten gaan vanwege die winst, Stefan de Wit, internationaal jurylid bij het snowboarden. Bedankt. Graag gedaan. is on the back, sweet singers on the front.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 Every time I look around Every time I look around Every time I look around It's in my face Ringmaster stiffs up, says the elephants lift down People jump and dive, and the clowns are stuck around Keeping and cameras, there's choppers in the sky Marines, police, reporters ask where, for, and why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 En het Olympische shorttrack-toernooi gaat morgenochtend verder. En voor Jara van Kerkhoff betekent het dat ze snel de scherven bijeen heeft moeten vegen... van de verloren halve finale met de relayploeg. Van Kerkhoff is individueel als enige Nederlandse doorgedrongen... tot de kwartfinales van de 500 meter. Drie races is ze verwijderd van eremetaal. Er is haar dus alles aan gelegen om de bittere teleurstelling achter zich te laten. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Tijdens de training op het ijs van de Ice Arena is het net alsof er niks gebeurd is. Dus hij doet... C. Juffermans die staat er met zijn telefoon weer tijden te klokken. 8 8 8 8 8 9 9 en op het ijs stuitert Suzanne Schulting als van houts. En zien we ook Jaren van Kerkhoff weer lachen. Ja, klopt. De knop moet toch om, want er zijn nog steeds prijzen te verdienen. Dus uh, ja, we hebben er gewoon nog zin in. En het is niet dat we niet goed genoeg zijn, dus uh, we gaan er gewoon weer voor. Het is misschien niet direct wat je zou verwachten. Want die uitschakeling in de halve finale van de relay... China is verdwenen, Italië ook en er komt geen vier. Voor het kwartet van Nederland. Het kwam ontzettend hard aan. We pakken elkaar vast en proberen elkaar te troosten. Maar ja, dat neemt natuurlijk niet weg dat we niet in de finale staan. Ik denk dat ik me vooral heel leeg voel nu. Dus uh, ja, dan uh, moeten we het dan gaan verwerken. Maar nu is het chagrijn weer weg.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 Ja, klopt. Zelf hou ik het vertrouwen uit mijn eigen dingen. Ze had eerder al ook zo'n actie. En ze lost het probleem in haar eentje helemaal op. Prachtig, jaren van kerk op. En uh, nou ja, ik moet natuurlijk die 500 rijden morgen en die andere meiden niet. Dus we moeten gewoon daarin een beetje ons eigen weg zo zoeken. Maar uh, ja, we steunen elkaar natuurlijk gewoon. En we benoemen elkaars goede punten ook gewoon. En uh, zeggen tegen elkaar dat we daar vooral naar moeten kijken. En zit er niet onderhuids toch een gevoel van... Uh, nou ja, ik zal maar zeggen een kater of bewaar je dat voor later?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 Oud Ja, luxe hè? Ja, we de dames zeggen, we zetten de knop weer om. Dat klinkt allemaal als makkelijker gezegd dan gedaan, maar hoe doe je zoiets? Shorttrekkers zijn er zo goed op getraind om elke keer maar weer door te gaan. Uh, je kan een slechte eerste rit hebben, uh, maar je moet gauw weer door... want de volgende afstand staat weer op het programma. Dus ja, eigenlijk zijn ze daar wel in ondertussen. Waar het om gaat, dat is de 500 meter... waar Jara van Kerkhoff als enige Nederlandse actief is. In de kwartfinale. Alle spotlights zullen dus op haar gericht zijn. Levert dat nog druk op? Dat hoort erbij. Het is alleen maar mooi. En uh, uiteindelijk hou ik die medaille voor mezelf. En wat iedereen ervan vindt, dat, uh, dat moet niet uitmaken. Kijk, dan hoor ik dat geloof weer, hè, die medaille. Ja, precies. Ja. Heb jij de loting al gezien? Nee, wil ik wil ook nog niet. Ik, uh, dan heb ik die rit al zo vaak beleefd dat ik hem op het ijs niet meer goed rijd, denk ik. Dus ik kijk gewoon voordat ik naar de baan ga, bekijk ik hem en dan, uh, dan komt de spanning en dat is juist goed. Ja, want je kan het natuurlijk ook omdraaien en zeggen van, uh, maar dan kan ik toch alvast een tactiek op loslaten. Ja, maar 500 is weinig tactiek, denk ik. En vooral uh, intuïtie. En je weet natuurlijk hoe alle rijders rijden. En als je die race ziet, weet je meteen wel wat je moet doen. Dus zeg maar niks. Nou, als ik er met Jara niet over mag hebben, dan doe ik het maar met Sanne. De loting dus, van de 500 meter, de kwartfinale. Dat wordt een hele zware. Waarin ze het op gaat nemen tegen Marianne Saint-Gelais uit Canada. Ariana Fontana uit Italië. Poeh. Ja, maar ik denk dat alle kwartfinale zo sterk zijn. Dat is toch alweer de top 16. En ja, met zoortrijk zijn er zoveel mensen die kans hebben op een medaille. Um, volgens mij staat ze wel op zo'n positie 2, als ik het goed heb. Um, ja, en ze heeft ooit eens van de Canadezen gewonnen. Ooit eens een keer in een rit van Fontana. Dus ja, je, het moet allemaal gewoon goed gaan. En uh, zeggen ze eerlijk, dicht je haar medaillekansen toe? Nou, als ik zie hoe ze rondrijdt en hoe ze zich voelt en hoe ze dit seizoen ook gegroeid is. Ja, dan denk ik het wel, maar alles moet wel kloppen. Ja, ga ik daarvan dromen en rit zie ik morgen wel. En dan is er daarna een schitterende ronde van Jara van Kerkhoff. Ja. <lacht> Mooi gemaakt he, door Ethan Cornelius. Leuk dat hij ook een keer een reportage mag maken. Zo is het. Ja, ja. gaat toch niks te doen. Um, Ron Vlaar heeft na bijna vijf maanden zijn rantree gemaakt bij AZ. Hij speelde vanavond met Jong AZ thuis mee tegen Fortuna Sittard. dat bovenin meedraait in de Yuppie de League. Maar Jong AZ won met 2-0 en daardoor um, is de strijd in de titelrace. Uh, er zit toch wat, wat tekening in, om het even zo te zeggen. Want NEC is daardoor vijf punten los van uh, Fortuna. Go Ahead speelde trouwens ook thuis tegen Emmen het verloor met 1-0 Go Ahead Voor uh, vorig seizoen nog in de Eredivisie en staat nu op de 16e plaats. Departier van La Coruña trouwens is afgelopen, 1-0 verloren. En daardoor zakt Clarence Seedorf één plekje... en ze staan nu negentiende in de Primera division. Oh jee. Morgenavond de Champions League voetbal. Juventus tegen Tottenham Hotspur. Gaan we volgen ook in de langslijnen omstreken. Ook weer het schaatsforum, zullen we maar even zeggen... met Renata Groenewold en Bart Veldkamp. En nog veel meer, maar eerst hebben we voor u Diederik. Ja, Diederik, um, wat is jouw nieuws? Nou ja, Dit was de dag van Halbe Zijlstra, de minister van Buitenlandse Zaken... die zei dat hij ooit aanwezig was bij een gesprek met Vladimir Poetin... terwijl dat helemaal niet waar was. Maar er is nu toch een onverwachte wending in de zaak. Want Halbe Zijlstra heeft bijval gekregen van Frans Timmermans... de voormalige minister van Buitenlandse Zaken. Uh, die heeft tegen een nieuwsuur gezegd, en ik citeer Frans Timmermans... U weet dat er een VVD-sjaaltje is gevonden... in de buurt van het vakantiehuis van Poetin... Iemand moet dus de tijd gehad hebben om dat daar kwijt te raken. Einde citaat. Nou ja, Timmermans zei ook nog uh, van we weten niet hoe die ontmoeting is geweest. Uh, did they lock hands with each other? Did they look each other in the eye? We weten het niet. Kortom, dit is toch wel weer een mooie steunbetuiging voor Halbe Zijlstra. Goed. Gelaagd, gelaagd. Zo meteen het oog met Chris Keijne. Tot later. Tot morgen.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 Jurgen van den Berg. Jij komt ook elke dag op de schatstond. Ik kom altijd schaatsend hier naar de studio. Ja. Oh, dat klopt. Op NTO Radio 1. Het nieuws ja. van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen. Zoals kinderopvang, rijbewijs, AOW, schoolvakanties en huurwoningen.